6 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil vanaf 2014 meer geld uitgeven. De begroting zou met zo'n 150 miljard euro omhoog moeten... waardoor die in 2020 uitkomt op 1083 miljard euro. In de huidige begroting, die tot en met 2013 loopt, is dat 925 miljard euro. De stijging van de uitgaven zal waarschijnlijk tot veel verzet leiden... bij verschillende lidstaten, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland. De oppositie heeft kritiek op het mensenrechtenbeleid van minister Roosentaal van buitenlandse zaken. De Roosentaal wil bondgenoten niet meer op schendingen van mensenrechten aanspreken en hij heeft het uit zijn beleid geschrapt. De oppositie wil dat het erin blijft. D66 heeft daarvoor een motie ingediend. De minister zegt dat hij zich meer wil richten op landen waar het echt mis is met de mensenrechten. Eindexamencijfers moeten een rol gaan spelen bij de selectie van studenten op universiteiten. Dat staat in een rapport van de organisatie van de universiteiten VSNU aan staatssecretaris Zelstra. Ook studiemotivatie moet een rol spelen bij de toelating. De universiteiten willen die testen tijdens een verplicht intakegesprek. Alleen zo kan studieuitval worden teruggedrongen, zegt de VSNU. Op het strand bij Egmond aan Zee zijn buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld. Terry VM onderzoekt om welke stof het gaat. De bezoekers van zes strandpaviljoens mochten uit voorzorg gisteravond niet naar de waterlijn. En mensen in strandhuisjes werd gevraagd binnen te blijven. Vanmorgen wordt gekeken of er nog meer buisjes zijn aangespoeld. Aan de Mexicaanse oostkust is een orkaanwaarschuwing afgegeven. De eerste tropische storm van het seizoen raast richting dat gebied. Bewoners van dorpen en steden die direct aan de kust liggen, moeten hun huis uit. De Mexicaanse autoriteiten zijn bang voor modderlawines en overstromingen. Op sommige plaatsen, land in maart, wordt anderhalve meter regen verwacht. Het weer eerst droog met zonnige periode. Later vanochtend enkele lokale buien. Middagtemperatuur 17 graden op de wadden tot plaatselijk 20 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio In journaal Lara Rensen. En Marcel Ooster. Donderdag 13 30 juni alweer. De tijd gaat zo snel. Goedemorgen, het wordt vandaag niet echt strandweer. Nou, dat is misschien wel beter ook, want uh, bij Egmond aan Zee zijn mogelijk giftige stoffen gevonden. We hopen straks te horen wat er in die buisjes zit. En onze verslaggever is op het strand. Commerciële evenementen zoals festivals en concerten draaien straks zelf op voor de kosten van politieinzet. Als de minister opstelt, de ligt tenminste. U hoort zo dadelijk de minister. Net ja, als de reacties van organisatoren van dit soort evenementen. We bellen onder andere evenementen met Jan Smeets van Pinkpop. De Grieken weten wat ze te wachten staat aan bezuinigingen de komende jaren. Maar dat betekent niet dat de rust daar is weergekeerd. Connie Kees doet verslag vanuit Athene. Bernard Wientjes van de werkgevers, u weet wel, is blij... dat de volgende stap naar financiële steun voor Griekenland is gezet. In het belang van de Europese economie. We spreken hem na acht uur. De Europese Commissie wil dus meer geld zien van de lidstaten, hoorde u net. Maar eens horen wat de Nederlandse regering daarvan vindt. Bellen met staatssecretaris Knapen van de, uh, Europese Zaken. Nu hoort ook de universiteit over de toelatingseisen... die ze voorstellen. En het einde van de dienstplicht in Duitsland hoort u een reportage over. En de overheid moet zich beter gaan voorbereiden op cybercriminaliteit. Daar hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Ons account is nos Radio 1 Op een strand bij Egmond aan Zee zijn 14 buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld. Het is nog onduidelijk om welke stof het precies gaat, zegt burgemeester Hafkamp van de gemeente Bergen. Twee van die ampullen zijn naar het RIVM uh, gebracht. En uh, ja, we zitten eigenlijk te wachten op de uitslag van het onderzoek. En in de loop van de dag krijgen we dat uh, te horen. Mensen die een strandhuisje hebben, is gevraagd om maar binnen te blijven. Die zijn uh, apart geïnformeerd. Die kunnen daar wel blijven. Maar die hebben ook heel duidelijk instructies gekregen. Uh, wat ze wel moeten doen en vooral wat ze niet moeten doen. Hè. Dus als, als je wat ziet, uh, wat vindt. Laat het liggen. Bel 1 en 2. Ga niet zelf met de buitjes aan de gang. Laat staan dat ze, dat ze breken. Dus dat moet gewoon absoluut niet gebeuren. En degenen die van plan waren naar het strand van Egmond aan zee te gaan... zullen op afstand worden gehouden. Mensen van de buitendienst van de gemeente gaan opnieuw... het strand, het, het, het hele strand dat, uh, dat bij de gemeente Bergboer, is 21 kilometer kust. Uh, en alle vroegte wordt dat afgezocht. Maar het strand bij, bij Egmond de Zee, waar dus de ampullen zijn aangespoeld... dat blijft in ieder geval verboden gebied uh, voor dit moment. Nou is natuurlijk de vraag waar die buisjes vandaan komen. Maar dat weet niemand. De kustwacht is uh, naast toch op zoek. Die probeert ook, ook te achterhalen uh, hoe dit kan. Het komt ook wel vaker voor dat verkeerde stoffen, laat ik het maar even zo zeggen... overboord gekieperd worden. En het vermoeden is dat dat nu ook weer het geval is. De buisjes die gevonden zijn, uh, zijn door uh, een toerist gevonden volgens de politie. De oppositie heeft kritiek op het mensenrechtenbeleid van minister Ori Rosenthal van Buitenlandse Zaken. D66 wil dat de minister ook bondgenoten aanspreekt op schendingen van mensenrechten. Iets wat Rosenthal uit zijn beleid heeft geschrapt, zegt D66-Kamerlid Wazila Hachi. Sinds 1979, dus dat is 32 jaar geleden, heeft Nederland in haar mensenrechtenbeleid altijd opgenomen dat eh, naast hele duidelijke eh, landen waar mensenrechten geschonden worden, dat ook bevriende landen aangesproken worden als het gaat om mensenrechten. En minister Roosentaal breekt met deze zin, want hij haalt deze zin uit zijn mensenrechtenbeleid en eh, heeft ook aangegeven dat hij andere prioriteiten gaat stellen. De VVD vindt zo'n beleidswijziging onnodig. In Nederland spreekt landen altijd aan op schendingen. Dat hoeft niet opgeschreven te worden. Al dus de partij. Twee, twee psychiaters hebben mogelijk 1600 mensen onterecht aan een persoonsgebonden budget of uitkering geholpen. Tegen betaling van soms 5000 euro werden valse medische verklaringen opgesteld. Mensen schizofreen werden verklaard. Psychiaters verdienden daar veel geld mee, zegt de officier van justitie Henk van der Meij. Afhankelijk van het aantal personen dat erbij betrokken is. Uh, en dan moet u denken ook aan uh, niet alleen de persoonsgebonden budget, maar ook de uitkering op de WIA en de WHO. Dan komen er we toch wel snel op enkele miljoenen, misschien zelfs tientallen miljoenen. Een van de verdachte psychiaters ontkent dat hij betrokken is bij deze fraudepraktijken, dus zijn advocaat Peter Plasman. Als zou blijken dat er op grote, uh, op grote schaal verkeerde diagnoses zijn gesteld, dan zegt mijn cliënt, dan ben ik door mensen die zich bij mij als patiënt hebben aangediend, in die zin om de tuin geleid dat het dan kennelijk geen patiënten zijn geweest. Speciale observatieteams hielden frauduleuze patiënten in de gaten. Officier van justitie Henk van der Meijen nogmaals. Het waren patiënten die volgens het dossier leden aan een uh, zware psychiatrische aandoening. Zodanig dat ze eigenlijk zonder begeleiding niet konden functioneren. En wat de politie heeft geconstateerd is dat uh, deze patiënten zelfstandig boodschappen deden. Kinderen naar school brachten en uh, auto's bestuurden. En dat staat haaks op het beeld wat je zou moeten hebben als je op het dossier afgaat. Volgens advocaat Plasman hadden de instanties zoals het UWV hun werk beter moeten doen. Ik wil daar wel bij opmerken dat het uh, niet alleen mijn cliënt is die uh, om de tuin geleid is... maar dat ook uh, instanties erin getuind zijn. Dus het is veel te makkelijk om te zeggen als je arts bent... dan moet je het zien wanneer iemand uh, toneel speelt. Maar dat vindt justitie dan weer onzin. Het is lastig uh, als een... Uh, medicus, een psychiater, met zijn handlangers onder één hoedje spelen. Dan is het heel lastig, ook voor de keuringsinstanties... om te achterhalen of hier daadwerkelijk sprake is van fraude... of van een gewoon geval. Fraudeurs konden vier jaar lang hun gang gaan. Medicijnen die de zogenaamde patiënten werden voorgeschreven... werden door het toilet gespoeld of bij de psychiater ingeleverd. Met ongeveer 25.000 doses in het huis van een van de psychiaters gevonden. Ondanks dat burgemeester Martin Bouvet van Sliedrecht is teruggetreden... na vermoedens van fraude, blijft hij onder de bevolking erg populair. Er is zelfs een actiecomité in het leven geroepen om hem te steunen. Gisteren werd een steunbijeenkomst gehouden... waar de aanwezigen erg enthousiast waren over hun burgemeester. Martin Bouvet is een burgemeester die altijd uh, midden het, uh, in het volk uh, stond... en staat, nog steeds, en altijd bereikbaar was voor iedereen... En ja, daar zijn we hem dankbaar voor. En dat willen we door middel van deze actie laten zien. Geliefde burgemeester zelf was er niet bij. Dat vindt hij namelijk onverstandig. Het doet je wel wat. Het doet je meer dan je eigenlijk wil toegeven. Ja, het is heftig. Het is echt heel heftig. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je, voor je gezin. Voor je kinderen, voor je familie. Laten We laten deze uitzending meer over Sliedrecht en de geliefde burgemeester. De liefhebbers van alternatieve muziek zijn in rouw. Kink FM houdt namelijk op te bestaan. Eigenaar Veronica wil er geen geld meer in stoppen. Zij zien geen toekomst voor de radiozender zonder FM-frequentie, zegt de stationmanager Jantien van Tol. Het is nu op de kabel. Uh, 2009 hebben we nog gepoogd een e-frequentie binnen te halen, maar dat is toen stopgelegd. En dit jaar heeft Veronica nou ja, zich weer teruggetrokken vanwege het absurd hoge bedrag. Dat is allemaal wel begrijpelijk. Uh, maar ja, dat was voor hen ook meteen reden om de geldkrant dus dicht te draaien. En dan haalt een heel mooi avontuur. Dat haalt dan op en dat doet verdomde veel pijn. Ja, begrijpelijk dus. Want voor Kink FM kwam het nieuws dan ook niet als een verrassing. Kinkersfam heeft altijd een roerig bestaan gehad. En we hebben altijd moeten knokken voor ons voortbestaan. Uh, ik zeg altijd, uh, het zwaard van Damocles hangt als een zijdraadje boven ons hoofd. En uh, dat zijdendraadje dat is nu uh, doorgeknipt. Ja, en uh, stationmanager van de Tolgoop toch stiekem op een wonder. Misschien komt er nog uh, uit onverwachte hoek iets. Dat zou heel erg mooi zijn. En als dat niet gebeurt, dan gaan wij door tot 30 september en dan gaan we gewoon proberen om prachtige programma's neer te zetten en uh, eruit te gaan met een knal. Op 1 oktober zou KinkFM precies 16 jaar bestaan. Tijdens een speciale uitzending van Met het oog op morgen gisteravond is de politicus van morgen bekendgemaakt. De genomineerden waren Janine Helles Plasgaard van de VVD, Roland van Vliet van de PVV, Kees Verhoeven van D66 en Ronald Plasterk van de PvdA. Luisteraars stemden via internet op de politicus... die het meest overtuigend overkwam het afgelopen jaar. Politici kregen na afloop tips van niemand minder... dan oud-radiopresentatrice Judith Bos. Jullie vergeten alle vier dat de stem... je stem het vervoermiddel is van je boodschap. Als jullie in de discussie zitten... dan komt er een beetje een, een vervlakking. Dan komt er een, een algemene discussietoon... en dan haakt de luisteraar af. Nou, nou, nadat ze alle vier beloofden aan hun stem te zullen werken... werd de politicus vanmorgen door presentatrice Clary Polak bekendgemaakt. Dat betekent dat ik nu moet afronden met de mededeling... dat uh, Kees Verhoeven uh, op al die sociale media... Uh, verreweg de meeste stemmen heeft gekregen. Maar nogmaals met de aantekening dat hij ook heel erg actief campagne heeft gevoerd. En de anderen niet tot minder... Kees Verhoeven van D66. Zal dus het meest voor elkaar krijgen op het binnenhop, volgens de luisteraar. Maar we zullen het zien, campagne voeren kan hij in ieder geval. Piloten op het vliegveld John F. Kennedy in New York moesten op de rem... toen er schilpadden op de start- en landingsbaan liepen. American 1009, there's a report of a turtle on the runway. Do you want to have it removed first? Sure. American 663, the turtle in front of you? Uh... Ja, yeah, they're off to my right. There's two of them. And then there's another third one, uh, kind of off our nose, about 100 yards. Ja, yeah, turtle ahead of you. 150 waren er in totaal en personeel moest de dieren steeds van het asfalt halen. Schilpadjes waren op weg naar het naastgelegen strand om daar de eieren te leggen. Uiteindelijk moest al het vliegverkeer via de andere baan worden omgeleid. Schilpaddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen op John F. Kennedy Airport. De uitslag van de stemming in het Griekse parlement leidde al tot een positieve stemming op de Europese beurzen. Ook in New York werd het nieuws hartelijk verwelkomd. De Dow Jones sloot 0,6 hoger en ook de Nasdaq klom omhoog en eindigde 14 procent hoger. Er gebeurt niet heel veel op de beurs in Japan, weinig beweging, de koers staat daar op een kleine winst. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dertien minuten over zes is het. Opnieuw heeft een Amerikaanse presidentskandidaat gebruik gemaakt... van een nummer van Tom Petty. En voor de tweede keer heeft Tom Petty dat verboden. George W. Bush was de eerste. Deze week is het Michelle Bachman die opnieuw een nummer van Patty gebruikte. Ze startte haar campagne en draaide American Girl van Patty. Na nou, 29 seconden werd het weggedraaid en toen begon iets heel anders. Walking on the Sunshine van Katrina and The Waves. Beide partijen geven verder geen commentaar. Katrina en de Waves met Walking on the Sunshine. Het is kwart over zes geweest. We gaan het voor het eerst vanochtend schakelen met Jeroen Schutteijzer. Die is in Oorschot. En Jeroen, je hebt het vandaag uh, leuk, denk ik. Hè? Want het is oh, mooi ja, en groot leuk. en duur. Speelgoed. Ja, ja. Speelgoed, wel, hè? Wel, speelgoed. Het zijn ook wapens, natuurlijk. Zo is het. We gaan het wel hebben over een droevig afscheid. hè? Van de -tank. natuurlijk ook zo, ja. Denk, ja. En het Nederlandse leger heeft... Uh, 60 tanks. En uh, ja, de politiek heeft besloten om uh, flink te bezuinigen op defensie. 1 miljard moet er bezuinigd worden op een budget van 8 miljard. En er wordt een streep gezet door al die tanks. En dat zijn er een stuk of 60. En de helft daarvan staan hier in oorschot. Ik sta nu voor de generaal-majoor De Ruiter van Stevenik-kazerne. De zon is prachtig opgekomen en de mistflarden die hangen hier. Over het land. En de eerste militairen. die komen natuurlijk al. Hè, naar hun werk. met de motor. met de fiets. met de auto. Nou, ik ga straks. met een aantal van hen spreken. want blij zijn ze natuurlijk niet. Nee, sterker nog. ze zijn uh, verbitterd. over het feit dat. Uh, die tanks worden afgestoten. En waarom zijn we nu hier vanochtend? Nou, uh, vanochtend. worden de eerste acht tanks. op transport gezet. naar Noord-Nederland. En daar worden ze opgeslagen. En dan wachten ze op een, uh, op een koper. En ik wil wel eens even weten... Uh, Marcel, zouden wij ook zo'n tank kunnen kopen? <laughs> voor, voor in de achtertuin of zo. Wat verdien jij? Um, en ik wilde natuurlijk inzitten in zo'n tank. En uh, we willen nog één keer het geluid van zo'n oh, Leopard ja. op de radio horen. Ja, het is nou, uh, ik mag me om uh, kwart voor zeven melden... En uh, dan gaan we maar eens kijken wat ik uh, kan klaarspelen vanochtend. Nou, we zijn zeer benieuwd. Jeroen Schutijzer trekt straks de tank overal aan. En kruipt dan achter de sticks. Het oh gaat nog met stiks? Als dat maar goed gaat, ja. tien minuten voor <laughs> half zeven. Ik is is het... inderdaad. Nee, uh, we gaan het hebben over um, Vark. En Betancourt, Ingrid Betancourt. Want het is een, een, bijna een historische reddingsoperatie. U weet het misschien nog zo'n drie jaar geleden. De bevrijding van Ingrid Betancourt... na een uh, lange periode van gevangenschap. Uh, uit de handen van varkrebellen door het leger van Colombia. Betancourt noemde haar bevrijding zelfs destijds... een perfecte militaire operatie. De operatie militaire l'armée van mijn land, de, de, de la Colombia... was perfecte operatie. Ja, dat kan wel zijn, maar die operatie was misschien wel helemaal niet zo heldhaftig. Betancourt's vrijlating is mogelijk ordinair afgekocht en in scène gezet. Het Colombiaanse Openbaar Ministerie gaat dat onderzoeken. Nou, we praten met onze correspondent in Latijns-Amerika, Marion van Rooyen. Marion, um, dat verhaal, het lijkt dus allemaal niet zo te zijn als het destijds leek. Leek. Waar komen deze geruchten of waar komen deze verhalen vandaan? Ja, het balletje is nu echt gaan rollen door een documenteren van een Colombiaanse journalist... die uh, deze week in Buurland Ecuador is uitgebracht. Die journalist die zegt, nou ja, die, die reddingsoperatie is waarschijnlijk gewoon één groot theaterstuk geweest. Omdat een man die vier jaar lang de cipier van Petancourt was... een deal zou hebben gesloten met de Colombiaanse regering en met de Amerikanen. Er zaten namelijk ook Amerikaanse gijzelaars onder de groep die toen bevrijd is... Nou, de reden dat deze varkencommandante Caesar zijn uh, guerrillagroep groep verraden zou hebben... zou simpelweg geweest zijn, de bonus die werd beloofd, 100 miljoen dollar. Dus, zegt die journalist, dit was een financiële operatie, helemaal geen militaire. Dus alles zou dus gespeeld zijn, hè... Dat die commandant Caesar en, zijn, en die andere guerrilla-leider. overmeesterd werden door de Special Forces. Nou, daar hadden ze ook allemaal speciaal filmpjes van gemaakt, die Special Forces. Nou, dat, dat zou dus allemaal niet meer waar wezen. Het was ook wel een beetje raar dat die César en zijn kompaan... zo ontzettend vrijwillig hun wapen inleverden tijdens de actie. Dat zag je ook op, op, op dat filmpje. En ja. Dit is dus de andere interpretatie. Het is nogal wat om dat te beweren, Marion. Zijn er bewijzen die het verhaal ondersteunen? Ja, Het is in februari begonnen met Wikileaks. Uh, he, van de Amerikaanse ambassade in Colombia aan Washington. En daarin werd al duidelijk gesproken over die César, over die varkleider... die zou willen overlopen en Betancourt uh, en de andere gijzelaars helpen bevrijden... Nou, die Wikileaks die dateren ja. van een week voor die zogenaamde bevrijdingsactie van Betancourt. Uh, de FARC zelf heeft ook altijd gezegd dat het verraad van die César was. Maar het meest opmerkelijke is, dat is dat César en zijn kompaan, die tijdens die actie dus gepakt zijn, uh, verdwenen zijn. In 2009 is César uitgeleverd aan Amerika, waar hij twintig jaar gevangenisstraf heeft gekregen voor drugshandel... Maar het is helemaal niet duidelijk of hij daar ook echt in de gevangenis zit. Nou, hetzelfde verhaal geldt voor die ander, voor die gafas. Niemand weet waar hij uithangt. Hoe zijn de reacties, uh, Marion, in Colombia? Heeft de regering bijvoorbeeld al wat laten horen? Hoe dunt, verontwaardigd, uh, presi de uh, president zegt dat het uh, schandalige laster is... om het, uh, um de heldhaftige strijdkrachten van Colombia zwart te maken? Nou, het is wel logisch natuurlijk dat deze president Santos dat zegt... Want hij was toen minister van Defensie, de man die de hele operatie leidde. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat het Openbaar Ministerie in Colombia... dit zo serieus neemt dat ze een onderzoek zijn gestart. Marion van Rooijen over commotie in Colombia. Het is acht minuten voor half zeven door naar de pensioenen. Minister Kamp van Sociale Zaken kan de AOW en pensioenleeftijd verhogen. Naar 66 in 2020 en naar 67 in 2025. Kamp kreeg tijdens het Kamerdebat over het pensioenakkoord... met de vakbonden en de werkgevers voldoende steun uit de Kamer. Maar er is ook veel kritiek. Peter Blok valt het even voor u samen. Dit akkoord is een basis, maar het moet beter. Ik zou, als ik u zou hoor, zou ik zeggen... dan is de Partij van de Arbeid tegen dit pensioenakkoord... met zulke zware kritiek. U wilt allerlei reparaties voor uh, mensen in zware beroepen. Mensen met uh, kleine pensioenen. We weten dat 10% van de mensen geen, überhaupt geen aanvullend pensioen heeft. Zou het dan u niet meer sieren als u gewoon hetzelfde als de uh, SP had gedaan... door gewoon vast te houden aan de leeftijd van 65... in plaats van de ene kant de leeftijd op te hogen... en aan de andere kant dat gelijk weer te, te compenseren? Nee, juist niet. Ik denk dat wij met z'n allen in deze samenleving een verantwoordelijkheid hebben voor de toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat lange doorwerken daarbij hoort. Nu ligt er een akkoord en wij moeten precies en heel goed kijken... in hoeverre mensen, lage opleiding, lage inkomen, klein pensioen... Uh, er op een goede manier uh, uit kunnen. En daar zijn echte reparaties voor nodig. De AOW-leeftijd gaat pas in 2020 omhoog. Pensioenfondsen mogen creatief boekhouden. En de rekening, die gaat naar de volgende generaties. Dit pensioenakkoord is een wurgcontract voor 55 minners. Er moet een echte oplossing komen voor de zware beroepen. Mensen die eerder zijn begonnen met werken... moeten op tijd kunnen uittreden. Nu komt de aap uit de mouw. De PVV heeft grote concessies gedaan om het op 66 te houden. En de heer Van der Besselaar zegt hier nu... ik gedoog dit kabinet als de AOW-leeftijd naar 67 gaat en naar 68 gaat. Dan moet eerst nog blijken of er voldoende steun daarvoor is. En dat heb ik nog niet gezien. Ik hoorde de heer Van der Besselaar zeggen... dat Henk en Ingrid de dupe zijn van dit pensioenakkoord... en dat de ouders van Henk en Ingrid de dupe zijn... en ook de kinderen van Henk en Ingrid de dupe zijn... Maar ik ga er toch vanuit dat de heer Van der Besselaar inziet dat onze oude dag wel betaalbaar moet blijven. Wij vinden het goed als CDA dat de AW-leeftijd aangepast wordt aan de gestegen levensverwachting. Daarmee zorgen we dat de kroonje wil van de sociale zekerheid ook voor de komende tientallen jaren op een solide basis gefinancierd blijft. Ik heb gezegd dat er geen plan B is. Er is geen plan B voor wat betreft het pensioenakkoord, wat er uit het pensioenakkoord de onderhandelingen is gekomen, dat is een, een, een uitstekende uitkomst naar mijn overtuiging. Ik zie ook geen mogelijkheden om dat te verbeteren, dus dat is het wat ons betreft. Meester Kamp van Sociale Zaken was dat op het laatst. Hij kan dus ondanks alle kritiek en zonder dus de steun van gedoogpartner PVV verder met zijn pensioenplannen. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Het einde van het tijdperk. Roger Federer lijkt weer wat dichterbij te zijn gekomen. De Zwitser verloor op Wimbledon in 5 sets van de Fransman Jo Wilfried Tsonga. Aan 2-0 voorsprong in sets nog wel. 2-0 weggegeven, dat was hem nog nooit overkomen. Hij verliet het veld wel met opgeheven hoofd. I'm actually pretty pleased with my performance today. It's kind of hard, you know, going out of the tournament that way, but uh, unfortunately, it does happen sometimes. And at least it took him you know a sort of a special performance you know to beat me which is um somewhat nice but you know like i said i think he played an amazing match didn't give me many chances you know there was some close ones along the way but he always was able to sneak out on me and that was made it tough for me but look i play well for myself so it was pretty good het lukt op de felices hè Federer maar hij was helemaal niet ontevreden over zijn eigen spel sterker nog het was eigenlijk best goed Matonga was nog net iets beter. Rafael Nadal staat wel in de halve finale. Hij won namelijk in vier sets van Marty Fish, ondanks een blessure aan zijn voet. I have pain on the foot. I cannot run in perfect conditions without slip the foot. But you know we are in quarterfinals of Wimbledon. is an emergency. So I have to play. So we decided to slip a little bit the zone of the foot. To play the rest of the tournament. I in quarterfinals and I had to do and I'm going do for semifinals for sure too. Nou, hij heeft dus spen onder voet. Al dus Nadal, maar niet voldoende om op te geven op het toernooi waar hij als kind al van droomde. Nadal gaat dus gewoon door. Novak Djokovic en Andy Murray hadden weinig problemen, ook niet met de voet, en zij staan met de hele been, twee benen in de halve finale. Naar het schaatsen. De Duitse schaatser Claudia Pechstein is eh, tijdens de wereldkampioenschappen in Insel afgelopen maart opnieuw betrapt op abnormale bloedwaarden, zoals dat heet. Vandaag geeft ze een persconferentie om het weer uit te leggen, om uit te leggen wat er aan de hand is. Duidelijk is wel dat ze de nieuwe resultaten ziet als een bevestiging van haar eigen gelijk. En dat is dat haar abnormale bloedwaarden veroorzaakt worden door een erfelijke afwijking en niet door doping. Ze heeft de test in Insel zelf aangevraagd. Eerder was de Duitse geschorst wegens vermeend dopinggebruik. Frank Rijkaard is de nieuwe bondscoach van saoedi arabië De oud-Ajaxid tekent voor drie jaar. Hij moet het Arabische land naar het WK van 2014 in Brazilië leiden. Rijkaard was eerder trainer van het Nederlands elftal... Sparta, Barcelona en Galatasaray. En direct nadat de gemeenteraad van Eindhoven akkoord ging... met de financiële steun voor PSV... is de Eindhovense club spelers gaan kopen. Dries Mertens en Kevin Strootman komen bijna zeker van FC Utrecht en uh, Georgina, Giorgino, Gio, goeiemorgen. Giorgino Wijnaldum. zo heet hij, staat op het punt van Feyenoord naar PSV te verkassen. Bij elkaar zo'n 18 miljoen. Volgens technisch directeur Marcel Brands is het uh, geen verband tussen de zaken? Uh, nou, <tie> ja, als je in de situatie zit waar ik in zit, dan snap je dat niet helemaal. Ik kan natuurlijk de opinie wel een beetje begrijpen. Het een, staat overigens los van het ander. In die zin, uh, A, we hebben natuurlijk geen 18 miljoen uitgegeven. B, moet je het ook terugkoppelen aan het feit dat we... lopende dit afgelopen seizoen... Uh, Salcido hebben verkocht uh, in het begin van het seizoen. We hebben Afvalai verkocht in de winterstop. We hebben Amrabat verkocht in de winterstop. We hebben doetzak verkocht aan het einde van het seizoen. En voor al die spelers is geen speler teruggekomen. Nou, daarnaast zijn er nog een aantal aflopende contacten geweest bij PSV. Waaronder Kromkamp, Koevermans, Marcus Berg die gehuurd was... En uh, vanaf dat moment zijn we op zoek gegaan naar versterkingen. Nou, en dat uh, die dingen dan samenvallen. Tuurlijk hou je er enigszins rekening mee, maar dat staat uh, daar los van. Het vertrek van Strootman en Mertens is natuurlijk niet leuk voor FC Utrecht. Want ook spits Ricky van Wolfswinkel ging al weg naar Sporting Lissabon. Nieuwe trainer Erwin Koeman lijkt echter niet erg onder de indruk. Nou ja, oké, okay, dat geeft in ieder geval aan dat Utrecht uh, zeer talentvolle spelers heeft. En ja, natuurlijk, uh, ik had het liever gezien dat het niet was gebeurd, maar oké, okay, je moet ook niet naïef zijn. Uh, de betere spelers worden altijd gefisseerd door, uh, door grotere clubs. Ja, en dat dat uh, in, in drie weken tijd uh, drie spelers uh, kost. Aan de ene kant is dat uh, pijnlijk voor mij en voor, uh, voor, het, uh, voor de club. Aan de andere kant kan je zeggen van, uh, als wij het elftal op een aantal plaatsen kunnen gaan versterken. Dan wie weet komen we er sterker uit. En dat is wel de bedoeling. De transfermarkt is goed op gang gekomen. De periode dat er gehandeld mag worden duurt tot 31 augustus. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Eindexamencijfers moeten een rol gaan spelen bij de selectie van studenten op universiteiten. Dat staat in het rapport van de organisatie van universiteiten VSNU aan staatssecretaris Seilstra. En ook studiemotivatie moet een rol spelen bij de toelating. Alleen met zulke maatregelen kan studieuitval worden teruggedrongen, zegt de VSNU. Op het strand bij egmond -aan Zee zijn veertien buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld. De RIVM onderzoekt om welke stof het gaat. Bezoekers van zes strandpaviljoens in de buurt mochten uit voorzorg gisteravond niet naar de waterlijn. En vanmorgen wordt gekeken of er nog meer buisjes zijn aangespoeld. De Europese Commissie wil vanaf 2014 meer geld gaan uitgeven. De begroting zou met zo'n 150 miljard euro omhoog moeten. Stijgen van de uitgaven zal waarschijnlijk tot veel verzet leiden bij verschillende lidstaten. Waaronder Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. En aan de Mexicaanse oostkust is een orkaanwaarschuwing afgegeven. De eerste tropische storm van het seizoen in het Caribisch gebied... raast richting Mexico. Bewoners van dorpen en steden, direct aan de kust, moeten hun huis uit. De autoriteiten zijn bang voor modderlawines en overstromingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Over het westen trekken een aantal wolkenvelden... maar in de rest van het land is op de meeste plaatsen helder. Er staat weinig wind en vooral in het midden en zuiden van het land... komen ook een paar mistbanken voor... De mist loopt snel op en later in de ochtend ontstaan stapelwolken. Het westen kan dan al te maken krijgen met een enkele bui. De middag verloopt wisselend bewolkt met zon, wolken en een lokale regenbui. De wind komt uit het noordwesten en is matig boven land en matig tot vrij krachtig aan zee. De temperatuur loopt in het binnenland op naar 19 of 20 graden... en aan de kust wordt het op een aantal plaatsen niet warmer dan een graad of 17. Vanavond blijft de kans op een bui aanwezig en ook vannacht blijft het niet overal droog. Het koelt af naar ongeveer 9 graden. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt met een paar buien... en maximaal rond 19 graden. Zaterdag neemt de neerslagkans af en is het overwegend droog. ANWB Verkeersinformatie. Alles bij elkaar, 20 kilometer aan file. De meeste zijn nog niet al te lang, 2 à 3 kilometer. Twee zijn ietsje langer, op de A4, daarna Amsterdam... bij Zoeterwoude, 4 kilometer... en op de A7 van Horen naar Zaandam, bij Weidewormer... ook daar 4 kilometer.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 Lange tijd hebben ze zich ertegen verzet. Maar het moment is nu toch daar. De laatste werkdag voor veel onderzoekers van MSD in Os. Organon, u weet wel. Die searchafdeling moet sluiten, besloot het Amerikaanse moederbedrijf vorig jaar zomer. En bijna 500 onderzoekers staan daardoor nu op straat. Zo ook Alert, Kaptein. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de plannen voor vandaag, meneer Kaptein? Er zijn plannen voor vandaag. De laatste dingen moeten opgeruimd worden. De laatste persoonlijke spullen gaan mee in de dozen en naar huis doen. Is er helemaal geen hoop meer? Nou, niets voor wat de research binnen MSD hier in Nederland. Die, die tak zal zeker verdwijnen. Er is wel hoop in de zin van dat er meerdere pannen rondlopen, of mensen met pannen rondlopen, die hopelijk in het uh, life science park hier in Os uh, verder zouden kunnen. En zou dat ook betekenen dat u nog wat zou kunnen doen? Want u was bij MSD um, onderdeel van de afdeling moleculaire farmacologie. Ja, dat is de research hier binnen MSD. En die afdeling zal dus ook verdwijnen. Maar voor mij persoonlijk zou er inderdaad wel wat hoop kunnen zijn. Omdat ik met een eigen plan bezig ben wat in het Life Science Park zou kunnen. Oké. Okay. Als eigen ondernemer of hoe moeten we dat zien? Ja, dat is dus inderdaad als eigen ondernemer dan. Dat wat... is een spannende tijd voor hm. u dus. Dat is een hele spannende tijd, ja. Maar dat is dan een, uh, al zeker een jaar een hele spannende tijd. Wat zou, wat zou u dan willen gaan doen als, als eigen ja. ondernemer? En met een kleine groep mensen hebben we samen met een collega bezig om een plan uit te werken wat dan een, een R en een D onderdeel zou kunnen vormen binnen een pharma. En maar dan gespecialiseerd op één type technologie om, om dat uiteindelijk in het Large Science Park verder te kunnen vervolgen. Wordt u en de er ris hier en dat gewoon te kunnen blijven gebruiken. Ja, wat is daar zonde zijn natuurlijk als die verdwijnt. Wordt u daarbij ondersteund? Ja, daar worden we inderdaad ondersteund. Uh, dat is vanuit uh, de provincie, maar zeker ook vanuit de gemeente waarbij de steun uh, komt. En de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij die uh, zich hard inzet om die plannen te kunnen reduceren. En ook samen met, uh, met MSD Nederland waarbij toch uh, hard gewerkt wordt om te kijken of dat Lion Science Park er inderdaad uh, kan gaan komen hier in ons. Ja, u geeft het al aan, u heeft er lang op voor kunnen bereiden. Toch is er al die tijd die strijd geweest en ook hoop wel degelijk geweest... dat die hele afdeling zou kunnen blijven voortbestaan of worden overgenomen... of op een of andere manier toch verder zou kunnen. Is dit nou heel moeilijk voor u en uw collega's? Um, ja, Ik denk dat het, is het besef dat het inderdaad zou stoppen... half mei gewoon heel duidelijk naar voren kwam. Dat toen de datum 1 juli aangekondigd werd waarin iedereen eruit zou gaan... En dat is in dat moment dat mensen echt bewust zijn geworden dat het echt definitief zou gaan stoppen. En als ik daar persoonlijk naar kijk, ik zei het al dat ik bezig was met een collega om een plan uit te werken. Ik heb de visier al wat, wat eerder verzet naar de toekomst toe om met een eigen onderneming te gaan starten. Waardoor ik ook niet te veel tijd heb gehad om te piekeren over wat precies zou gebeuren binnen de research van, van MSD. Maar het er blijft erbij hoor, het er een, een, een, zit nu inderdaad ook met het einde naderen. Dat het wel een moeilijk moment is, ook, ook persoonlijk vind ik dat blijven dat wel vinden. Omdat ik toch ziet van dat hier een hele sterke, maar ook een hele productieve groep, binnen de research van, van Merck, en dat bedoel Merck wereldwijd als ik aan de research denk, ja. die dus nu ophoudt te bestaan. Ja. En is het dan nog iets van een afscheid, of is het gewoon de doos inpakken, pasje inleveren? In de sowieso. Nou, want zo is de werksfeer hier nooit geweest en zo zal vandaag ook niet uh, verlopen zo kil en, uh, en zakelijk en een hartje geven en gedacht. Uh, er is ook al een gelegenheid geweest uh, vorige week uh, waarbij er een, uh, een feest is georganiseerd om in ieder geval het eind van de, de, de research uh, op een goede en een passende manier af te sluiten. Dat vind ik misschien een beetje vreemd een feest, maar in ieder geval was daar duidelijk dat dat samenhorigheidsgevoel. Uh, op de juiste manier nog een keer uh, naar voren kon komen. Nou meneer kapitein. sterkte ermee en succes voor de toekomst. Bedankt. Ja, Goedemorgen. Dan naar elektrische auto's. Die worden steeds populairder. Veel automobilisten zijn bang dat ze halverwege stranden... omdat de accu dan leeg is. Met de nieuwe Opel Ampera lijkt dat probleem verholpen. Er is een hulpmotor ingebouwd namelijk. Deze week beleefde de wagens een internationale introductie in Nederland. Jeroen Maas van Opel reed een stukje mee met onze verslaggever Louis Dekker. Voet op de rem. Kort op de powerknop drukken. Dan zien van alles gebeuren en... Uh... De motor draait. Ja, ja, ja, Kunnen we? Ja. Even stoppen bij de gate. You follow the exit and you see first the signs and then the navigation catches Ja, we worden in het Engels begeleid, want het is geen Nederlandse introductie. Hè? Nee, het is een internationale introductie. We ontvangen hier uh, 1100 journalisten uit heel Europa hier naar links. Goedemorgen. Dag, Louis Dekker, mogen wij eruit? Ja, fijne dag verder. Dank u. Ja, dus je oh. moet hier gewoon rechtdoor. Zo, hè? Ja. ja. Uh, 1100 journalisten uit heel Europa. Apple heeft ervoor gekozen om Nederland uh, uit te kiezen voor deze internationale media-alliance. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. Uh, Nederland is een uh, gidsland in Europa als het gaat om elektrisch rijden. De overheid werkt mee. Ja, absoluut. Uh, de overheid uh, werkt daar uh, sterk aan mee. Uh, wil elektrisch rijden ook echt stimuleren en, uh, en, en toont, uh, toont daadkracht. Het rijdt heel normaal. Je went er heel snel aan, hè? Natuurlijk zie ik allemaal dingen op mijn dashboard gebeuren waar ik nu maar even niet naar kijk. Want het is windows op wielen. Het interieur ziet er futuristisch uit. Maar als je naar de basis kijkt, rijdt het gewoon als een normale auto euh, zoals we die allemaal kennen. kind kan de was doen. En hoe lang kan dat kind de was doen? Want dat is natuurlijk de hamvraag. Hoe lang kunnen we elektrisch rijden? Wat is de actieradius? Ja, op een uh, volgeladen batterij. En die batterij laat je in een kleine vier uur uh, op gewoon een huistuin en keuken stopcontact kun je vervolgens tot een kilometer of tachtig elektrisch rijden op de accu. Als die dan een bepaald pijl heeft bereikt, neemt de range extender het over. En dat is in feite een, een, een kleine energiecentrale onder de motorkap, een kleine benzinemotor. En dan kun je tot meer dan 500 kilometer elektrisch rijden. Met andere woorden, je moet met deze semi-elektrische auto wel degelijk nog steeds tanken. Maar minder vaak? En het wordt ook de sport dan om er zo weinig mogelijk mee naar de pomp te gaan? Ja, dat is natuurlijk het uitgangspunt. Hè? Die 80 kilometer uh, die je op de batterij kunt rijden. Zo'n 80 tot 90 procent van de mensen rijdt minder dan 60 kilometer op een dag. Dus uh, als je dat kilometrage niet overschrijdt, uh, kun je gewoon altijd op de batterij rijden. En kom je nooit bij een tankstation. Uh, wil je wat verder rijden dan gaat die verbrandingsmotor uh, zijn werk doen. En dan moet je af en toe dus tanken. Maar het is inderdaad de uitdaging om dat uh, zo min mogelijk te doen natuurlijk. Dit staat nog in de kinderschoenen. Dit begint net. Er moet nog heel veel worden onderzocht. En er is ook heel veel discussie. Hoe groen is dit nu? Is deze auto, als die in de showroom komt, eigenlijk niet vuiler dan een gewone auto? Omdat die accupakketten geproduceerd moeten worden. En dat zal de komende jaren toch een heet hangijzertje blijven. De productie van die accupakketten. Wij zorgen er in elk geval voor dat de afhankelijkheid van... Uh fossiele brandstoffen gaat afnemen, want dat is ook een heel belangrijk uitgangspunt. En vervolgens is het aan, ook aan overige industrieën om een steentje bij te dragen in het ja, reduceren van CO2-uitstoot en dergelijke. Dat gaat nog vraagtekens oproepen en misschien wel de vraag over een paar jaar met terugwerkende kracht, waren we nou wel zo groen? De waarheid is dat we het eigenlijk nog niet allemaal weten. Nee, dat weten we nog niet uh, allemaal. Uh, hoewel we daar natuurlijk als fabrikanten wel uh, zeer uh, stringent mee omgaan. En de productie uh, van, van die nieuwe technologie uh, zo milieubewust mogelijk laten plaatsvinden. En elke stap die we daarin kunnen maken om dat proces uh, schoner en uh, milieubewuster te maken, zullen we nemen. Wie denkt dat we nu revolutionair aan het rijden zijn? Nou... Dat is maar zeer betrekkelijk, want dit is ook maar weer een tussenstap, hè? Ja, absoluut. absoluut. En uh, een volgende stap is uh, elektrisch rijden met een brandstofcel en op waterstof. Dan ben je echt ultiem bezig als, als je naar het milieu kijkt met alleen een enkele druppel water als uh, uitstoot. Dus dat wordt de toekomst, dat we nog wel moeten tanken, maar er hoeft er geen benzine meer in. Dat zal de toekomst worden. En uh, wij zullen bijvoorbeeld al in 2015 met de eerste commerciële voertuigen op waterstof op de markt gaan komen. Dus zover ligt die toekomst nou ook weer niet weg. Niet alleen horen waar geluid vandaan komt, maar het ook zien, letterlijk. Studenten van de TU Delft hebben een geluidscamera ontwikkeld. Daar hoort u straks meer over. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met uh, vanochtend problemen met de wisselstrook op de A1-A6 richting Amsterdam. Er zijn wat uh, technische problemen, daarom is de wisselstrook vanochtend uh, nog niet open. Zeg, dat is dus... alweer het geval, dat was vorige week ook. Oh, ja toen was ik er niet, dus nee. geen idee. Maar het zou best kunnen dat het, het niet, maar... het, het, hetzelfde probleem is. Uh, de monteur is in ieder geval onderweg. Maar ja, inmiddels loopt het wel vast op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... voor knooppunt Muidenberg, 4 kilometer. En op de A7 van Horen naar Zaandam staat een auto in brand bij Purmerend Noord. Dat zorgt voor 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. In ieder geval al vroeg uh, druk, John, maar het blijft wel uh, redelijk weer. Het, het, het wordt het hoogtepunt half negen? Ja, zo rond half negen, denk ik, zo'n 200 kilometer. We zitten nu iets onder het gemiddelde. Nou, als dat half negen ook zo is, wordt het misschien zelfs ietsje minder. John Bakker bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, dat is een heel gezellig muziekje. Misschien herkent u het wel... Het is de tune van Farmville, een populair spel op Facebook... waarbij je je eigen boerderij onderhoudt. De maker van dat gratis spel, de producent Zynga, wil naar de beurs. De waarde van het bedrijf wordt inmiddels geschat op zo'n 15 tot 20 miljard dollar. Het is daarmee het zoveelste nieuwe mediabedrijf dat plannen heeft voor een beursgang. We gaan het over hebben met David Nieborg, gamewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de mensen die uh, Zinka niet goed kennen en misschien uh, Farmville ook niet, wat maken ze allemaal? Nou, ze maken eigenlijk uh, vooral één soort genre en één soort game. Uh, dat noemen we social games, of dat zo wordt het genre genoemd. En dat zijn dus uh, uh, spellen die gespeeld worden op Facebook, op, uh, op die sociale netwerken, maar met name Facebook. En dat zijn uh, betrekkelijk toegankelijke spellen, casual games, die je speelt... liefst met mensen die je kent, dus je Facebook-vrienden. Ah, Oké, okay. en dan is het altijd een grote vraag... waar verdienen ze hun geld mee? Nou, het is een zogenaamd free-to-play genre. je mag het gratis spelen? Ja, je mag het gratis spelen. Maar een kleine minderheid van de spelers is bereid... om af en toe wat kleine virtuele items te kopen, met name. Waar moet ik dan aan denken, bijvoorbeeld bij Farmville? Nou ja zijn nogal uh, uh, ja, typische items in Farmville, dan je kan een, uh, een koe kopen, oh. een paarse koe, of uh, items voor op je boerderij. Um, maar je wil ook uh, sneller uh, verder komen in het uh, spel misschien, en dan kan je energie kopen. Dus die spellen draaien echt om uh, de energiemeter. Uh, je krijgt 50 uh, energiepunten en uh, dan kan je allemaal voor 50 of 60 of 70 en die kan je dan besteden aan je boerderij of je stad of, of afhankelijk van het spelletje. Um, en dan zijn die punten op nou. uh, en dan moet je weer wachten. Maar om dat proces te bespoedigen uh, kan je uh, wat items kopen. Ja, dat klinkt allemaal uh, zeer interessant en landelijk. Maar ik hoor nog niks wat een geschatte waarde van 15 tot 20 miljard dollar rechtvaardigt. Waar zit op dat bedrag dan in? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het ook een echt bizar, bizar hoog bedrag. Um, alleen, nou ja, zij hebben zo verschrikkelijk veel spelers echt... Uh, als dit een paar jaar geleden tegen mij gezegd zou zijn. Uh, zij hebben een van, een van hun spellen, heet Cityville. Dus dan beheers je een, een stad of een, of een huis... Um, dat heeft 90 tot 100 miljoen maandelijkse spelers. Dat zijn echt een ongelofelijke aantallen. Nou, een wet, wet van de grote getallen. Het gaat dus om dat ze veel mensen bereiken. Ja, ze bereiken veel mensen en een klein deel daarvan koopt dus items en betaalt. Of kijkt naar een klein beetje advertenties. Maar ja, op dat soort aantallen gaat het, aan, gaat het behoorlijk tellen. En de productiekosten van deze spellen zijn dan wel weer, vergeleken met andere spellen, eigenlijk heel erg laag. Dus als ze dan dingen gaan verkopen, is de... De winstmarge weer, weer heel erg hoog. En dus uh, lopen ze aardig binnen. Maar zou jij, als mensen wat geld hebben... zou adviseren om aandelen van Zenga te kopen? Of hebben we hier te maken met de zoveelste zeepbel... zoals bijvoorbeeld LinkedIn? Want ze hadden een goed debuut op de beurs... maar de aandelen zijn inmiddels behoorlijk gedaald. Ja, ik zou het zelf uh, niet doen... omdat ze maar één genre hebben. Uh, ze zijn betrekkelijk afhankelijk van, uh, van Facebook. Dus als Facebook... Uh, als er uit mee gebeurt, in deze tijd van hekken en noem maar op, dan uh, krijgt uh, als Facebook verkouden wordt, dan uh, wordt Zinga ook uh, heel erg ziek. Oh. Um, dus ze moeten zich, wat mij betreft, nog heel erg bewijzen. Korte termijn is het misschien leuk speculeren, zeker voor aandeelhouders. Maar lange termijn uh, nou moeten ze echt nog wat laten zien, wat mij betreft. Oké, okay. David Dieborg, dankjewel. Gamewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. En ja. bent u dat virtueel spelen zat? Moet u misschien maar eens overgaan op het echte werk. Binnenkort kunt u er misschien wel eentje kopen. Leuk voor in de achtertuin. Zo'n Leopard tank. Jeroen Schutijzer, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Heb je ze al gezien? Nee, nee ik heb ze nog niet gezien. Want we moesten ons uh, melden bij de poort. Uh, identificeren. Ik zeg, nou, wij zijn van de NOS. Dat kunt u misschien aan die satellietauto zien. En uh, nou, toen mochten we uiteindelijk door. En we werden gestuurd naar uh, gebouw 150. De kantine. Dus we zijn al doorgedrongen tot de kantine. En uh, ik, kreeg, ik kreeg twee A4'tjes in mijn handen gedrukt met uh, de huisregels. Um, nou ja, goed. Uh, het is wel een serieuze zaak he, waar we het over gaan hebben. Want de Leopard tank is uh, uitgeschoten. Het, uh, het Nederlandse leger heeft er 60. En door de bezuinigingen van het kabinet... Uh, worden die allemaal verkocht als oudsrood. Nou ja. Uh, er rijden al uh, oude tanks uh, van Nederland rond. In bijvoorbeeld uh, Oostenrijk, Portugal, Canada. En uh, vanochtend worden uh, de eerste acht tanks verscheept naar Noord-Nederland. En daar is het wachten op een, uh, op een koper. Ja. We gaan even een oud fragment uh, beluisteren. Uh, van verslaggever Steven Emmens. Die dook in april van dit jaar voor uh, Dit is de Dag van de EO. In de geschiedenis van de tank in Nederland. Dit is het geluid van de allereerste tank die de Nederlandse krijgsmacht ooit aanschafte. Het is de Renault FT-17. 39 pk, 6500 kilo zwaar, topsnelheid 7 km per uur. We kochten er eentje omstreeks 1927 en nog eentje in 1936. En dit is het geluid van voorlopig de allerlaatste tank die de Nederlandse krijgsmacht ooit aanschafte. Het is de Leopard. 1500 pk, 55.000 kilo zwaar... topsnelheid 72 km per uur. En we hadden op de max meer dan 900 van die dingen rondrijden. Ja, en de militairen zijn boos en verdrietig... dat al die Leopard-tanks worden afgestoten. Want je hoort opmerkingen van... goh, Nederland is het eerste serieuze land in Europa... dat zijn tanks van de hand doet, zelfs België... Heeft nog tanks, klinkt het dan uh, cynisch. En wat is een leger zonder tanks? Het is toch gewoon vernederend. Nou, uh, dat soort teksten zullen we nog uh, horen de komende uren. Ik uh, ga na zevenen praten met de uh, majoor van Rijswijk. En hij gaat uh, vertellen wat uh, het verkoop klaarmaken van die tanks uh, nou inhoudt. En Marcel, ik ga natuurlijk direct vragen of ik er straks in mag. Uiteraard. En als het niet mag, dan ga ik gelijk weer weg misschien. <lacht> Levert lever ik ervan. mijn passie in. En dan zeg ik, het was gezellig. Je blijft tot half tien en je gaat eerst koffie drinken met een roze koek erbij. Jeroen schud ijzer op de generaal-major de Ruiter van Stevening Kazerne in Oorschot. Ja, dat is... Overduidelijk een vliegtuig. Het is een landend vliegtuig. Maar de vraag is, wat maakt nou het kabaal? Studenten van de TU Delft hebben een nieuw soort geluidskamera ontwikkeld. Um, de bedoeling is dat geluid zichtbaar wordt. Zo kunnen ze erachter komen waar het geluid van bijvoorbeeld een landend vliegtuig nou ontstaat. Wij hebben contact met uh, Jorg Hendricks. Hij is een van de studenten die die geluidskamera heeft ontwikkeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens inzichtelijk maken voor de luisteraars hoe een geluidskamera werkt? Ja, um, ik probeer het eigenlijk altijd te vergelijken met een uh, infraroodcamera. Op zo'n infraroodbeeld kun je heel makkelijk zien eigenlijk waar de hitte vandaan komt. Als we bijvoorbeeld twee barbecues neer zouden zetten, dan zou je op die camera zou je ook twee rode puntjes zien. Mm -hmm. Nou, Hetzelfde doen wij met geluid. Uh, wij hebben 32 microfoons in een opstelling gezet. En door eigenlijk het verschil in tijd te meten waar het geluid uh, aankomt bij deze microfoon, kunnen wij dus op een vliegtuig of op een windmolen we kunnen uh, ja, ook die rode puntjes creëren. Dus u vertaalt, dat, aan... u vertaalt dat naar beeld? Dus de camera's, ja. uh, de, de microfoons vertalen, als het ware via een softwareprogramma? Ja, ja dat is helemaal correct. Ja. Even voor de zekerheid, u richt dus niet een lens ergens op? Er zit geen lens op? Nee, oh. nee we hebben een, een, een opstelling, ongeveer de grootte van een tweepersoonsbed. Oh. En daarin kunnen we op uh, 1500 150, uh, verschillende plaatsen kunnen, uh, microfoons plaatsen. En door eigenlijk slim de posities van de microfoons te kiezen, kunnen we ja, heel gericht uh, bekijken waar het geluid vandaan komt. Wij waren vorig jaar in een dorp in Groningen. Daar hadden ze last van gebrom. Dachten ze de, dat het uit de gasinstallatie kwam? Zou u um, de inwoners van het dorp kunnen helpen? Ja, ik ben bang van niet. Het oh. um, nare van geluid is eigenlijk dat je pas heel precies kan meten uh, waar het vandaan komt als het geluid een stuk hoger is. Dus... Ja, uh, vliegtuigen hebben we eigenlijk vrij hoge geluiden. Mm -hmm. uh, eigenlijk ja, wel binnen het menselijk gehoor, maar ja, hoe hoger het geluid dus beter je het kan meten en ja, die lage geluiden, dan, dan zou je een hele grote opstelling nodig moeten hebben. En uh, ja, dat is uh, A. heel moeilijk en B. ook heel erg duur. Ja, we zijn weer gelijk in uh, wetenschappelijke lectuur gedoken. En dan hebben wij uitgevonden ja. dat er wel systemen al bestaan die geluid zichtbaar maken. Ja. Wat, uh, maar wat is er anders aan uw vondst? Nou, eigenlijk het bijzondere aan onze opstelling is uh, dat die heel erg configureerbaar is. Dat de bestaande systemen die zijn eigenlijk uh, vaak gespitst op één toepassing, dus voor alleen voor auto's of alleen voor vliegtuigen. En omdat wij die microfoons gewoon eigenlijk op elke willekeurige locatie uh, neer kunnen zetten binnen uh, die configuratie, kunnen we, uh, ja, eigenlijk voor elke toepassing het uh, geschikt maken. Ja, dus je kunt makkelijk en... twee persoonsbed laten komen en dan de meting verrichten. Ja. Ja, en het past eigenlijk in een persoon of een nou, gewoon een persoonauto. Ja. Dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Oké. Okay. En ja, eigenlijk het uh, nog een voordeel waarvoor het ook interessant is voor eigenlijk heel veel toepassingen is dat het eigenlijk voor een fractie van de prijs kan produceren als uh, de bestaande systemen. Oké. Okay. Jorg Hendricks um, van de tv Delft, uh, gefeliciteerd met de uitvinding. Ja. En bedankt bedankt voor de uitleg. Oké. Okay. Goedemorgen. Succes. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Politie onderuit, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant is de politie niet meer opgewassen... tegen het extreme geweld dat keiharde criminelen gebruiken... De misdaad is in een nieuwe fase beland... waardoor nu zelfs het leger de helpende hand wil bieden. Militaire vakbond, de AFMP, vindt dat het tijd is... voor de inzet van de krijgmacht. Dit is geweld in de hoogste orde van de geweldspiraal... en daar zijn wij beter voor uitgerust, zegt Edward Lichthard... van de bond in de Telegraaf. De busker van de Nederlandse politiebond constateert... dat de politieman niet uitgerust is om tegen zulk geweld op te treden. Hij zegt gelukkig ook nogal wat geruststellends. Hoor. Overigens moeten we niet standaard met tanks door de straten denderen. Hm dus. Gelukkig maar. Ja, Asielactivisten zijn een plaag voor bouwbedrijf BAM, meldt Metro. De activisten vinden BAM een besmet bedrijf. Het herbouwt namelijk het justitieel complex Schiphol, waar onder meer een nieuw cellencomplex komt voor het uitzetten van illegale vreemdelingen. Activisten melden hun acties trots op de krakenwebsite Indymedia. Vorig weekend hebben we twee bouwketen van BAM in Amsterdam gesloopt door ze in brand te steken, dus een forumgebruiker. Zolang bouwbedrijf BAM dat soort gevangenissen bouwt, blijft het doelwit, zeggen de activisten op de site. Bam zelf wil niet al Aldus de krant. AD schrijft dat India weigert Sanjay D. uit te leveren. Hij wordt er van verdacht 1,25 miljoen euro uit een kluis van de Nederlandse bank te hebben gestolen. Het Openbaar Ministerie zegt al in januari 2010 om uitlevering gevraagd te hebben. Dankzij een verdrag uit 1898 is dat namelijk wel mogelijk, al dus de krant. Toch weigert India, zegt een woordvoerder van het OM in het AD. Of er druk op India kan worden uitgeoefend is aan de politiek, al dus justitie. Volgens een ex vrager van deze Sanjay D. zou de verdachte een luxe leven. In India. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen hen. Een aantal kunstenaars gaat aangifte doen tegen de Haagse politie... wegens het in hun ogen buitensporige geweld... dat agenten gebruikten tijdens de demonstratie tegen de bezuiniging op cultuur. Volgens de Volkskrant zijn onder hen theatermaker George van Houts... en directeur Olaf van Winde van het Nederlands Instituut voor Kunst. Die laatste hield een hoofdwond over aan de confrontatie... en draagt nu een korset omdat enkele nekwijfels zijn gekneusd. De politie Haaglanden betreurt het geweld... maar volgens een woordvoerder was hun optreden beheerst, kam en proportioneel. De kunstenaars denken daar dus heel anders over. Van Houts vertelt de Volkskrant dat hij is geschrokken van de verbeterheid... waarmee agenten vreedzame demonstranten te lijf gingen. De SP gaat de achterban via crowdsourcing en sourcing een directere invloed geven... op het dagelijks politieke werk in de Tweede Kamer. Crowdsourcing is het benutten van de kennis van de massa. In de Volkskrant noemt SP-leider Roemer het experiment dubbel en dwars geslaagd. De bezoekers van de sp site konden besparingstips voor de gezondheidszorg aanleveren. Nummer 1 is de suggestie dat apothekers worden verplicht om niet gebruik nog dichte medicijnverpakkingen en incontinentiemateriaal weer terug te nemen... zodat het voor andere mensen kan worden gebruikt. Na zeven uur hoort u in het Radio 1 Journaal dat de universiteiten willen... dat de eindexamencijfers een rol gaan spelen bij de selectie van studenten op universiteiten. Seibold Noordaar, voorzitter van de VSNU, hoort u na zeven uur.